5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. De Tweede Kamer vraagt zich af welke bezuinigingen nou wel en niet doorgaan. Straks meer daarover in het Radio 1-journaal. Eerst krijgt u het NOS-journaal van Mark Visser. De SP vindt dat staatssecretaris Steven moet aftreden vanwege de zaak Doelmatov. Voor de SP is de maat vol naar de informatie die vandaag naar boven kwam uit de hoorzitting. Daaruit bleek onder meer dat het ministerie tot op directieniveau wist dat er structurele fouten zitten in de vreemdelingenketen. Ook heeft even volgens SP-Kamerlid Gesthuizen niet goed gereageerd op een kritisch rapport over de zaak. Het rapport is inmiddels een paar weken oud. De staatssecretaris heeft daar een paar weken geleden kennis van kunnen nemen. En ik heb bij de staatssecretaris nog niet gezien dat hij zich fundamenteel anders wil gaan opstellen als het gaat om asielzoekers en vreemdelingen. En dat is zeer kwalijk.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 Premier Rutte waardeert het dat de oppositie wil meedenken over eventuele nieuwe bezuinigingen. Dat zei hij in het Kamerdebat over het sociaal akkoord. Het kabinet sprak vorige maand over 4,3 miljard euro aan extra bezuinigingen, maar schrapte die voorlopig in het sociaal akkoord. Als het kabinet later dit jaar besluit dat er toch weer bezuinigingen nodig zijn, wil de oppositie meepraten over de manier waarop. D66-leider Pechtold diende daarover een motie in, ook namens CDA, ChristenUnie en SGP. Verzoekt de regering zo snel als mogelijk te besluiten... over een pakket met aanvullende maatregelen voor de begroting 2014... en de Kamer hierover voor de zomer te informeren... zodat voor het reces de Kamer hierover ook nog een debat kan voeren met het kabinet. Rutte erkende dat er een reëel risico is... dat de bezuinigingen later dit jaar weer op tafel komt te liggen. Maar de premier benadrukte dat het sociaal akkoord op zichzelf... al kan bijdragen aan economisch herstel. Zo meteen in het Radio 1 Journaal, verslaggever Joost Vullings. De FBI heeft meer dan 2000 tips en foto's binnengekregen... naar aanleiding van de aanslag in Boston. Voor het onderzoek heeft de FBI de hulp ingeschakeld van het publiek... dat bij de marathon was. Op de oproep is massaal gereageerd. De FBI zegt dat veel foto's inmiddels bekeken zijn... maar zegt nog niet of er bruikbaar materiaal tussen zit. De FBI is op zoek naar de persoon die een zware, donkergekleurde tas bij zich had... en zich in de buurt van de explosies ophield. Op internet gaan foto's rond waarop zo'n tas te zien lijkt te zijn... Mogelijk zat daar een van de explosieven in. In St. Paul's Cathedral in Londen... is een uitvaartplechtigheid gehouden voor Margaret Thatcher. Zo'n 2300 aanwezigen namen daar afscheid van de Britse oud-premier. Haar kleindochter, de huidige premier Cameron... lazen bijbelteksten voor. De bischop van Londen hield een toespraak over het leven van Thatcher. En hij vertelde onder meer dat ze tijdens haar loopbaan... heel wat vooroordelen heeft moeten overwinnen. By de tijd she ze het in 1959... She was part of a cohort of only 4% of women in the House of Commons. She had experienced many rebuffs along the way, often on the shortlist for candidates, only to be disqualified by prejudice against a woman, and worse, a woman with children. Thatcher wordt in beslotenkring gekremeerd. De Amerikaanse gospelzanger George Beverly Shea is overleden. Volgens het Guinness Book of Records heeft geen zanger ter wereld... zoveel mensen toegezongen als hij. Shea bereikte met zijn optredens rond de 220 miljoen mensen. Hij wordt gezien als de eerste grote ster in de gospelmuziek. Vooral vanwege zijn samenwerking met evangelist Billy Graham. George Beverly Shea stierf vandaag. Hij was 104 jaar. Meer dan. Het is overwegend bewolkt en in het noorden valt af en toe regen. Komen de nacht en morgenochtend af en toe een bui. In de middag dan weer zon. En het wordt met een graad of 14 wel wat koeler dan vandaag. En dan krijgt u de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen bij de AMW. De meeste files staan rond Rotterdam en Utrecht vanmiddag. Er staat ruim 80 kilometer, het is wat minder druk dan gebruikelijk. Er zijn ook geen opvallende files bij. De meeste verdraging heeft het verkeer op de A20... richting Gouda voor Knoop de brestenplein staat 7 kilometer... en op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en knooppunt Ewijk 7 kilometer. Ik ben Henk Schiefmacher, tattoo-kunstenaar. Ik heb een kleurrijke rechterhersenhelft. De kant voor creatief zijn...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 Radio in journaal. Lucella Carasso. Het is zeven minuten over vijf. Bovenop de muur van Hoei is net Daniel Moreno zojuist als eerste gefinisht in de Waalse Pijl. Straks praat ik na met Gio Lippens. En we gaan door op de maatregelen voor mensen die in de buurt van hoogspanningsmasten wonen. Die kunnen uitgekocht worden. Minister Henkamp. We denken dat waar mensen echt onder die kabels wonen... hoewel het om gezondheidsreden niet nodig is, is het toch goed als overheid om het te doen. En daarom dat we dit besluit hebben genomen. En dan hebben we ook het debat over het sociaal akkoord natuurlijk in Den Haag. De laatste ronde daarvan dat debat is ingegaan. Joost Vullings, jij volgt het. Joost, je liet om half vijf horen dat in het debat veel is gesproken... over de communicatie van premier Rutte en zijn leiderschap. Wat trouwens wel heel vaak gebeurt natuurlijk bij dit soort grote debatten... Ja, welke zeker. premier het ook is. Ja, het is nooit um, goed. Ja. Pechtold zei net, en ik zeg het ook wel een beetje na... het is mij niet helemaal duidelijk meer... wat er nu wel en niet doorgaat van die bezuinigingen. Ja, nou, ik ben het met je eens. Bij mij is het ook niet helemaal duidelijk. Hè. We kunnen elkaar de hand schudden of een handshake geven... om in het jargon van de premier te blijven. Dat komt omdat uh, er geen enkele partij is die heeft gezegd... nou, dat gehele sociale akkoord, dat vinden we... nou, als we het, de plus en de minnen bij elkaar optellen... een prima idee. Dus wij gaan dat in zijn geheel steunen. Dat heeft geen enkele partij gedaan. Uh, de PVV zegt, wij steunen het sowieso niet. En de rest zegt, ja, er zitten onderdelen in. Nou, dat, dat, dat spreekt onze partij aan, die gaan we steunen. Andere onderdelen spreekt ons wat minder aan, en die gaan we niet steunen. Maar ja, er staan 67 onderdelen in dat sociaal akkoord. Ja, en die fractievoorzitters hadden vooral veel tijd genomen om inderdaad eh, kritiek op premier Rutte te leveren, en wat minder op de inhoud te gaan zitten. Dus ja, dan, dan is het toch nog niet helemaal duidelijk. Maar goed, eh, als je luistert, dan hoor je wel dat het CDA bijvoorbeeld eh, de WW duurverkorting van drie naar twee jaar publiek gefinancierd, zoals het heet, dat zal die partij wel gaan steunen de SP dat is voor zeker die gaat de flexwet steunen. Er komt een andere flexwet waardoor eh, mensen die flexwerker zijn wat meer zekerheid gaan krijgen. De hervorming van de Warjong dat mensen die dus zeg, arbeidsgehandicapt zijn en jong zijn en nu een uitkering krijgen dat die allemaal geherkeurd gaan worden. Dat gaat D66 steunen. En als ik luister naar de ChristenUnie en de SGP heb ik die twee partijen eigenlijk heel weinig voorstellen horen afwijzen. Dus kortom er is echt nog wel hoop voor het kabinet. Ja, ook dan in de Eerste Kamer, want dan ze niet met al die partijen, als je er eentje hebt... die het steunt, de meerderheid, toch? Nee, maar, maar goed, als de SP en het CDA bijvoorbeeld een voorstel steunt... dan ben je er ook gelijk in de, in de, in de Eerste Kamer. Als D66 een voorstel steunt, ja, dan moet je inderdaad nog uh, wachten... op GroenLinks of bijvoorbeeld de ChristenUnie en de SGP samen. Maar goed, als ik het allemaal zo bij elkaar optel... denk ik dat uiteindelijk het kabinet een heel eind gaat, gaat komen... Uh, met het verwerven van steun. Uh, ja, Alleen het probleem is, ze hadden gehoopt... gewoon na dit debat te kunnen zeggen... mooi, uh, wij verspreken het CDA, steunt ons, klaar, we kunnen die wet te gaan indienen. En we weten zeker dat ze door de Eerste en de Tweede Kamer komen. Ja, maar dat gunt de oppositie het kabinet natuurlijk niet. Nee, hè? nee. dus nu worden het een heel veel verschillende akkoorden. En dat kan nog allemaal wel een tijdje duren. En iedere partij wil er wat voor terug. Ja, en dan wordt dus het sociaal akkoord iets veranderd. En wat vindt de FNV daar weer van? Dus het wordt allemaal heel erg ingewikkeld voor het hmm. kabinet. Maar het kabinet is niet kansloos. Hmm. En dan hebben we ook Brussel natuurlijk nog. Ja. Op een gegeven moment gaat Brussel kijken. Is dit voldoende? Of is het begrotingstekort nu toch iets te veel aan het oplopen? Uh, dan komt de vraag weer op tafel wel of niet extra bezuinigingen. Daar nam de VVD ook weer een voorschot op dit weekend... Is duidelijk geworden hoe het daarmee zit? Nou ja, kijk, premier Rutte is geloof ik de enige in, in politiek Den Haag... die zegt, nou, ik denk dat door het sociaal akkoord de economie gaat aantrekken... en de extra bezuinigingen uiteindelijk niet nodig zullen zijn. De rest eh, denkt toch dat die bezuinigingen wel nodig zijn. Dus ook zijn eigen fractievoorzitter uh, uh, Halbe Zelstra van de VVD. Diederik Samson zegt, het kan dat ze niet doorgaan, maar niet waarschijnlijk. Kortom, iedereen vanuit, gaat er vanuit dat die bezuinigingen in het najaar... gewoon weer op tafel liggen. Maar net heeft Alexander Pechtold een motie gediend van, nou, misschien is het handig als het kabinet dan toch voor de zomer dat pakket alvast gaat samenstellen. Voor het geval dat er handig, extra bezuinigingen worden. Ja. En zegt hij van, ja, en hou dan ook rekening met wat de oppositie wil, want de oppositie heeft toch hele andere ideeën over zo'n bezuinigingspakket. En dan is het voor de zomer al klaar. Dan weet iedereen in Nederland, mocht er extra bezuinigd worden, waar er op bezuinigd worden. En dan weet ook de, de, de coalitie, de regering, dat ze al steun hebben van de oppositie. En het bijkomend voordeel voor alle oppositiefractievoorzitters is dat ze dan in augustus gewoon op vakantie kunnen... en niet uh, ja, in Den Haag moeten zijn om met het kabinet Ach. te onderhandelen... over de begroting van Prinsjesdag. Dat hebben ze niet uitgesproken. Maar ik weet dat een aantal fractievoorzitters daar wel mee in de maag zat. Nou ja, jij hoeft je in ieder geval niet te vervelen de komende tijd. Joost Vullings, dank je wel, vanuit Den Haag. En minister Kamp die stelt voor om 400 huizenbezitters uit te kopen... die direct onder hoogspanningslijnen wonen. Um, bewoners wijzen namelijk al jaren op gezondheidsrisico's van deze lijnen en de masten, maar dat was tot nu toe geen reden voor de minister om met dit voorstel te komen. Het is een regeling die niet gebaseerd is op gezondheidsoverwegingen. Het is niet zo dat er gezondheidsoverwegingen zijn die ertoe nopen om hier te gaan optreden als overheid. We doen het omdat mensen die pal onder die hoogspanningsleidingen wonen. Daarvan is in de afgelopen jaren gebleken dat dat bij hen tot onrust leidt. Nieuwe kabels worden ook helemaal niet meer over woningen aangelegd. Dus we denken dat waar mensen echt onder die kabels wonen, hoewel het om gezondheidsreden niet nodig is, is het toch goed als overheid om het te doen. En daarom dat we dit besluit hebben genomen. En die onrust, die is ook bij de heer Lust in Oostzaan aanwezig. Hij woont met zijn gezin schuin onder zo'n hoogspanningslijn. Jeroen de Jager, jij bent daar vanmiddag. Ja. Um, ja. Volgens Kamp moet je er pal onder wonen, hoorde ik hem net zeggen... als je uitgekocht ja, wil worden. Dus ik, hem ik ook, vraag even me even af wat dat voor meneer Lust betekent. Ja, als u meneer uh, Lust uh, de minister hoort, minister Kamp... Um, en hij zegt, je ze moet er pal onder wonen. Denkt u dan dat u uitgekost wilt gaan worden? Want u woont er schuin onder, een beetje schuin onder. Nou ja, ik, ik uh, woon binnen 36 meter van het hart van de mast. Ja. Die, uh, wat, als u dit zo hoort, wat denkt u dan? Wat is uw reactie dan? Ja, ik vind het weer verleggen en verschuiven. Ik ben niet zozeer bezig met of ik er wel bij hoor of niet. Het gaat mij meer om het onrecht. Het, het constant maar verplaatsen van, uh, va va van een daad... Hè, het, het missen aan daadkracht van een regering, minister Kamp... schuift het nu weer drie jaar op. Ja, het is pas vanaf 2017, ja, nou, hè? dat hoorde je hem niet zeggen. Maar dan zit minister Kamp er vast niet meer. Dan is het weer voor de volgende. En wat denk je wat die gaat doen? Want dat, die schuift het weer drie jaar op. Dus u, u denkt, eerst zien dan geloven? Ja, Sinterklaas bestaat ook niet. Nee. U denkt, dit is een voorstel... Uh, wat nergens toe gaat leiden. Oh. Mijn vertrouwen in de overheid is zo diep gezakt. Is dat zo? Hoe komt dat? Nou, omdat uh, dat, dat, dat was al zo. En toen is ons dat een en ander beloofd. En er zijn ons wat toezeggingen gedaan. Er heeft iemand hier die uh, nu... Uh, uh, meneer Rutte die heeft mij verteld dat ik al vier jaar... door de overheid in de maling werd genomen. Meneer Rutte heeft hier onder deze mast... die kleine ah, ja. Eiffeltoren die hier staat... heeft uh, hier gestaan ja, ja, ja. tijdens de verkiezingscampagne. Ja, ja. De strekers zijn bij mij gewoon ja. lekker drie uur met de voet onder tafel. Hoe deed Rutte toen hij hier kwam? Uh, uh, voordat ik iets kon zeggen, zei hij dat ik al vier jaar door de overheid in de maling werd genomen... Nee. en dat ze, iets, uh, ja, dat ze er iets mee gingen en doen. nu ligt die brief er. Ja, en meneer. hij heeft zich aan zijn afspraak gehaald. Ja, dat vindt u. We zijn nog net zo ver als zeven jaar geleden. En waar houdt dit op? Weet je? We hebben denk ik al zeven tijdslimieten overschreden... dat wij een antwoord zouden krijgen op onze vragen. Ze doen gewoon niets. Ja. Dit is ook gewoon helemaal niets doen. Want als het kabinet weer valt, gaan we weer overnieuw. En dan is meneer Kamp al lang alweer verdwenen. Die zit op wachtgeld. En dan komt de volgende meneer Kamp, of meneer Verhagen. G uh, ik, echt waar, diep teleurstellend. Want ik uh, las vanochtend die brief. Ik dacht, misschien is er een oplossing voor heel veel mensen. Misschien tref ik blije mensen aan Carina Kamp. Of uh, Carina Kamp, Carina Lust. <laughs> God, wat, hoor je, wat zeg ik nou? Nee, dit is... Uh... Eigenlijk wel te verwachten. Gewoon helemaal niets. Ze stellen maar uit, ze stellen maar uit. Iedereen vraagt vandaag aan me, mevrouw Lust, bent u blij? Ja. ja waarmee? Ja. Dat het weer uitgesteld wordt. Nou ja, tot 2017. En dan kunt u uw woning wellicht uh, verkopen. Dan gaan we het ja. nog een keer uitstellen, want dan zit er weer iemand anders. En stel dat het zou kunnen, gaat u dan wegen eigenlijk? Onmiddellijk. Oh ja? Ja. En iedereen hier? Eh... Uh, ik ga niet voor iedereen spreken. Nee, ga dat ik niet wat doen. Wat u weet, wat u weet. Ja, ik, ja, mensen zijn het zat. Mensen worden hier bang van. Dit is uh, het, het geven van een negatieve erfenis aan je kinderen, ja. Want de overheid staat direct wel klaar om successierechten te heffen over een stuk grond wat onverkoper is, en er wordt direct maar een kleinkind geboren in mijn woning omdat mijn kinderen niet de successierechten misschien kunnen betalen. Even, want straks komt de burgemeester hier ook naartoe. Uh, en u heeft al een berichtje geplukt ja, van, van de site, hè? Een politiek he? platform En de, de sta, Ja, daar staat dan op, en dat is wel weer interessant... Uh, want dat is volgens mij in uh, tegenspraak met de brief van Kamp... daar staat op dat de mensen die zich laten uitkopen in die huizen staat in dit briefje van de gemeente. Daar kunnen weer mensen gaan wonen die niet bang zijn van uh, 380.000 volt. Dus dat wordt nog interessant direct met de burgemeester. gaan we mee praten. Ho, emoties daar in oost zaan onder de hoogspanningsmast. Die Rondejager was dat. Dan uh, de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk op woensdag. De meeste staan nog steeds rond Rotterdam en Utrecht. De files die opvallen op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Kootwijk, 5 kilometer. Daar stond een auto stil, maar alle rijstroken zijn weer open. En de langste file staat op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoop het Grijsvoort en Knoop het Ewijk, 10 kilometer. Afgelopen nacht is oud-bischop Muskens overleden. Een man die gevoelige onderwerpen niet uit de weg ging. Met controversiële uitspraken had hij ook geen enkele moeite. Hij trad in 2008 af omdat hij monnik wilde worden. Hij overleed 77 jaar oud. Vier jongens van een jaar of twintig in een oude kerk. Tenminste, dit was een kerk en is nu een ontmoetingscentrum. Dan mag je brood stelen. Ja, dat, hij zei, dan mag je brood stelen van die bishop. Maar die mag je brood stelen. Ja, dus ja. En dat ben je dan maar meteen gaan doen. <lacht> nee, nee, niet. Ja, ze komen met koekjes. <lacht> Op de achtergrond wordt gebiljard. Uh, Muskus is vooral bekend, ge bekend geworden in Breda door zijn uitspraak. Dat, uh, ja, dat heeft iedereen uh, geraakt. Hey, brood mag je stelen als het nodig is. Hè? In het centrum van de stad, op een terrasje, twee wat oudere dames. Een hermabele man. Ja, echt een hermabele man. Dat weet ik. Ja. Dat weet ik van iedereen. Uh, uh, José. Ja, was ja. dat ja. En u zag hem hier wel eens lopen door de straat? Ja. U zit hier op het terrasje op de ja. hoek bij het Bischopelijk Paleis. Hij had altijd zo'n leuk petje. Hij nou, kwam bij mij ik dat een beetje verderop. Hij deed ik eens voorbij lopen. Ja. ja hoor. En de Bischop nu? Die ken ja. ik niet. Ik en u zegt ik... het heel fel. Ja. Nou, ik zeg nou, het niet fel, ik niet. want ik ken hem niet. Nee, maar hij is ik van de ouders. ouderwetse. Dat is het. En hij is nog zo jong. Ja, dat zou wel. maar dat kan <laughs> nee. nee, die is van de ouderwetse. En Ernst en dingen waren modern. Daar houden wij van. Van moderne mannen. Ja. Een man die voorbij loopt. Ja, ik vind het gewoon een hele sociale man. Die uh, eigenlijk wel wat, uh, zeg maar, de essentie van het geloof uitdroeg. Hij dierenvok te zeggen dat een arme mens brood mocht stelen. Dat is altijd van hem bijgebleven en dat vond ik heel sterk. Van. En uiteindelijk in de tuin van het Bischoppelijk Paleis in Breda... daar is diaken Wim Tobé. En we kijken naar dat paleis, naar de werkkamer van de huidige bischop. Dat is ook de werkkamer van bisschop Muskus geweest. Daar, dat hij zijn kamers en daar werd hij ook, daar ontving hij de mensen... En dat was een, een redelijk open huis. Er waren niet zoveel geheime kamers voor ons. En de kapel was ook in gebruik voor bepaalde gelegenheden. Kleine groepen, omdat de ruimte niet groter is. De bekendste uitdrukking gaat natuurlijk over dat brood. Ja. Dat heb ik nu ander, ja, ik hoor vandaag niet anders. Maar er waren ook andere, in ieder geval binnen de kerk controversiële uitspraken, over condoomgebruik. Niet dat iedereen maar condooms moest gebruiken voor de vrije seks. Maar dat ging dan over aidsbestrijding. Daar stond hij ja. toch enorm alleen in. Het deed het hem zeer dat hij daar alleen in stond. Hij heeft er in zoverre wel onder geleden. Uh, dat hij dus niet altijd wel gehoord werd. want hij kreeg zijn kritiek wel thuis. maar dat er daar verder niks mee gebeurde. En, en dat was ergens voor hem. de mensen leden eronder. Het was echt een mensenmens. Hij heeft ook de discussie over het celibaat. nou ja, in ieder geval in het openbaar proberen te voeren. In een boek heeft hij daarover ja. geschreven. Wat ik me herinner toen ik hem een keer daarna vroeg. Toen liep hij zuchtend weg. Dat was dan die hele aardige bischop die altijd voor iedereen open stond. Liep zuchtend weg en zei ik wil het daar niet meer over hebben. Werkt dat zo in de katholieke kerk dat als je eenmaal iets zegt... dat de leiding niet welgevallig is, dat je dan maar zuchtend wegloopt? Het kan zo werken. Het hangt van twee kanten af. Hij probeerde ook medestanders te zoeken. Niet om te vechten tegen. Hij vocht nooit tegen iets. Wel tegen armoede, maar hij vocht eigenlijk voor iets. Altijd voor mensen. Ik weet ook dat hij van een aantal punten is. Ja, teruggekomen of zich wat gemakkelijk kon invoegen in de mening van anderen. Dat heeft hij ook gekund. Dat was ook knap voor hem. van hem. Ik sta wel ergens voor maar als ik nou toch zie van dat we dit met elkaar niet bereiken... hoe kunnen we het beste bereiken wat haalbaar is? Je moet er een beetje om lachen. Het is heel katholiek, hè? Dat is het, zeer zeker. Ja, de gemeenschap hou je hoog. En uh, je staat met elkaar in een traditie en dat wil je volhouden. Je probeert er wel eens wat uit te springen en wat andere zaken binnen te halen. Lukt niet altijd. Lukt soms ten dele. En dat is dan de winst. Mooie mens. Ja, dat was het zeer zeker een mooi mens. Ja, ja beslist wel. Dat was de en Wim Tobé van het BISdom Breda. Hij sprak met Joris van de Kerkhof.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 Not fair, Lily Allen, hoorde u. Dan uh, de Waalse het Pijl. Sport. Daniel Moreno is dus de verrassende winnaar uh, van de Waalse Pijl. Hij reed op de afsluitende muren weg bij de grote groep met favoriet op het allerlaatst, Gio Lippens. Ja, ik zeg verrassend, want ja, daar gingen eigenlijk natuurlijk andere namen rond, zoals uh, Philippe Gilbert... Gio Lippens. Uh, Gio, wacht even, even. Even opnieuw beginnen, want uh, je stond nog niet open, ja. zoals wij dan zeggen. Ja, ik zeg nee, verrassend, omdat hij niet boven, uh, bovenaan stond van het lijstje. Nee, hij stond inderdaad niet bovenaan het uh, lijstje. Als je al denkt aan een renner van zijn ploeg, van Katusha... dan denk je toch al heel snel aan Joaquin Rodriguez... natuurlijk ook al eerder winnaar van deze wedstrijd hier. En hij is toch de grote specialist met dit soort aankomsten. Hè? Stijl berg op rijden, wandrijden... Maar uh, Rodriguez kon er niet aan te pas, is trouwens hard gevallen in de Amstel Gold Race... en uh, had toch wel wat last van zijn dijbeen, hoewel hij vanmorgen bij de straat beweerde dat hij nergens last van had. Maar het is inderdaad verrassend dat uh, Moreno, eigenlijk een beetje de meesterknecht van Rodriguez, ook een Spanjaard... dat hij nu ineens als een duveltje uit een doosje naar voren kwam. De anderen probeerden het nog wel, met name Philippe Gilbert, wereldkampioen in zijn regenboogtrui... Maar ja, die werd uh, halverwege de klim werd hier toch ook alweer uh, gegrepen. Peton Koer, uh, de man die uiteindelijk uh, derde werd in deze wedstrijd... ook die probeerde het nog eventjes alleen. Maar ja, ook dat slaagde niet. En uiteindelijk was het inderdaad Danny Moreno... die dan als eerste over de streep kwam. En wanneer kom je dan de eerste Nederlander tegen? Op de negende plaats, Bauke Mollema, eigenlijk een beetje de plek die we van het afgelopen seizoen ook van hem uh, verwacht hadden. Uh, hij heeft toen uh, zeer regelmatig gereden in de klassiekers, maar net niet die ene echte uitschitter, net niet die podiumplek of liever nog die overwinning. En ook nu, um, ja, negende plek, nadat hij in de amsterdam Cold Race ook al tiende was, dus hij rijdt gewoon goed. Maar hij was verschrikkelijk boos na afloop, uh, toen hij over de finish kwam, want hij begon te laat aan de klim kwam niet goed terecht, hè, want het is altijd een soort massasprint. Hè, de, de, de, de, het lijkt op een voorbereiding voor een massasprint... voordat ze dan die muur van hoe je moet verkennen. Uh, en dan gaat het erom, welke positie heb je. Nou, Mollema zat uh, niet op de juiste positie. Moest 10 fietslengte goed maken, zei hij op uh, de concurrentie. En dat lukte hem niet. En dan dus, was uh, hij, was dan hij dan vooral boos op zichzelf, neem ik aan. Hij was heel erg boos op zichzelf. Niet op zijn ploegmaat, want uh, als ik kijk... bijvoorbeeld, Laurens ten Dam, die nog in de slotfase probeerde weg te komen... met uh, Simon Geske, een Duitser uit uh, de Argo shimano ploeg. Uh, ook Laurens ten Dam ja, heeft het geprobeerd, maar een aantal kilometers voor de streep werden dus ze weer ingelopen. En eigenlijk is dat het perfecte scenario voor een renner, omdat je dan weet dat jouw ploeg in de achtervolging niet hoeft te werken. Maar uh, het, het, het, ja, het levert uiteindelijk gewoon niks op, de negende plek dus. En iemand die blij uh, kan zijn, dat is Marianne Vos, hè, want die heeft wel echt groot succes behaald. Die won uh, de Waalse Pijl bij de vrouwen maar nipt, dat wel? Ja, dat wel, uh, maar vorig jaar verloor ze nipt. en ik. Dat was een veel zwaardere teleurstelling. Dan dat ze nu deze wedstrijd nipt wint. Ja, wij zijn dat niet gewend. Hè? Wij zijn gewend dat Marianne Vos met uh, enorm veel overmacht uiteindelijk de overwinningen pakt. Maar uh, dat, uh, ja, dat lukt op die muur van hoe je niet, vorig jaar werd ze op het streepje werd ze voorbij gereden door Evelyn Stevens, de Amerikaanse. En ja, dat had ze zich in elk geval voorgenomen. Dat mocht er niet weer overkomen. Hè? Zoals ze ook al jarenlang naast die wereldtitel had gegrepen, met die tweede plekken die, die ze verzamelden echt. En uh, dat had ze nu met die Waalse pijl ook. Ze heeft hier trouwens al flinke aantal keren gewonnen. Ze is toen met het aantal overwinningen. Maar uh, vorig jaar dat zat er echt absoluut niet lekker. Vandaar dat ze dit jaar gewoon erop gebrand was om wel te winnen. En uh, ja, ze maakte het toch weer heel mooi af. Dankjewel, Gio Lippens vanuit Wallonië. Straks in het Radio 1-journaal meer bijzonderheden... over de dood van Dolmatov, de Russische vluchteling. Die bijzonderheden die vandaag bekend werden... maken de positie van de staatssecretaris TV er niet makkelijker op.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 Het is Radio 1, het is half zes. Het is tijd voor Mark Visser met het NOS Journaal. Het internetbetaalsysteem Ideal kampt weer met problemen. Klanten van de Rabobank, ING, SNS en ABN AMRO kunnen niet altijd afrekenen. Op monitorwebsite idealstatus.nl is te zien dat de problemen rond 5 uur begonnen. En de oorzaak is nog onbekend. De SP vindt dat staatssecretaris Steven moet aftreden vanwege de zaak Dolmatov. Voor de SP is de maat vol naar de informatie die vandaag naar boven kwam uit de hoorzitting. Daarbij waren onder andere de ombudsman en het hoofd van de inspectie voor veiligheid en justitie kritisch over de behandeling van asielzoekers. Bij het ministerie zou tot op directieniveau bekend zijn dat er structurele fouten zitten in de vreemdelingenketen. Zometeen politiek verslaggever Michiel Breedveld.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 Thatcher kreeg geen staatsbegrafenis, maar wel een ceremoniële uitvaart met militaire eer. De uitvaart verliep zonder problemen. Verwacht werd dat veel tegenstanders van Thatcher zouden protesteren. Maar grootschalige betogingen bleven uit. Tot zover dit nieuwsoverzicht. Het weer krijgt u van Peter kuipers munneke Op dit moment is het op de meeste plaatsen wisselend bewolkt en in het noord... In Noord-Holland is het zojuist gaan regenen en deze buien trekken vanavond en vannacht naar het oosten. Achter deze buien klaart het vanuit het westen weer op. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen dan klaart het steeds verder op en gaat de zon volop schijnen, eerst aan de kust en later ook in het binnenland. Maar wel trekt de wind behoorlijk aan en het gaat in het binnenland krachtig waaien, windkracht 6, en in de kustgebieden zelfs hard, kracht 7. Daarnaast moet u rekening houden met zware windstoten tot 80 km per uur, vooral in de kustgebieden. Het wordt zo'n 12 graden aan de kust tot 15 graden in het oosten en zuiden van het land. Vrijdag dan trekt er overdag nog een kleine storing over het land. Maar dit weekende verloopt droog, zonnig, met weinig wind en een temperatuur van circa 13 graden. Wel zijn de nachten en ochtenden fris. Hoe is het met de avondspits? Edwin Gerritsen. Het is een spits met weinig bijzonderheden. Er staat 120 kilometer file. Dat is ook wat minder dan gebruikelijk op dit tijdstip. De wegen met de meeste vertraging. Daar staan files op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... tussen Afriet en Deventer, 6 kilometer. Daar stond een auto stil, maar alle rijstroken zijn weer open. De A15 Rotterdam richting Gorkum voor Stiedrecht, 7 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os staat er langs de langste tussen Knoop het Grijsoord en Knoop het Eewijk, 10 kilometer. U kunt kiezen voor een tuinmachine van stiel, omdat kwaliteit tenslotte uw ding is omdat beter materiaal nou eenmaal beter werkt. Of gewoon omdat u een tuin wilt die gezien mag worden. Stiel, sterk werk. De stieltuinmachines zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op stiel.nl. Koop een steentje van mij. Een steentje van jou kopen?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 Wat wil premier Rutte met ons land? Na jarenlange bezuinigingen moeten we nu flink geld gaan uitgeven. Weer past de premier zijn plannen aan. Is hij de juiste man om ons door de crisis te loodsen? Vanavond in Debat op 2, kwart over 9, live bij de Caro en NCRV op Nederland 2. Uw erkende schilder Laat uw huis weer stralen. Kijk op. Laat uw huis weer stralen. Het is zes minuten over half zes. Het was een vrij onthullende hoorzitting vandaag over de dood van de Russische vluchteling Dolmatov. En dat maakt de positie van staatssecretaris Teven van de VVD er niet makkelijker op. Die moet morgen in debat met de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Goedemiddag, Michiel. Goedemiddag. En gisteren bleek al dat Teven onder vuur ligt in de Kamer. Waarom neemt die druk na vandaag vooral toe? Nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met die hoorzitting. Onthullend, zei je. Nou, dat klopt ook wel. Vluchtelingenwerk, de advocaat van Dolmatov en ook de nationaal ombudsman Brennickmeier die schetste vandaag een beeld van structurele misstanden... in de vreemdelingendetentie. Ja, en wat het dan politiek pikant maakt... is dat die signalen wel degelijk bekend waren bij het ministerie... maar dat er volgens deze organisaties in ieder geval niets mee gedaan is. En zoals bijvoorbeeld vorig jaar... toen uh, presenteerde Brennickmeier een uh, rapport over detentie, concludeerde daarin dat die inhumaan was... Maar het ministerie reageerde niet of nauwelijks. Totdat dus Brennick Meijer zelf de telefoon pakte. In die periode van stilte heb ik opge opgebeld naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Uh, dat inmiddels het bevoegde ministerie was. En ik heb gezegd. De aanbevelingen in mijn rapport over vreemdelingenbewaring... het geestdodende karakter van de vreemdelingenbewaring... en het inhumane regime waaraan deze mensen bloot wordt gesteld... dat heeft urgentie. Ik wil graag antwoord. Vervolgens kreeg ik procedureantwoorden in de zin van... we zijn ermee bezig, we zijn ermee bezig, maar u moet ons de tijd geven... want en we zijn ermee bezig. Toen heb ik gezegd, maar u miskent dat het urgent is dat het moet gebeuren... Uh, waarop ik met een zucht uh, van de andere kant te horen kreeg... oh, u wil dus een antwoord. Uh, toen heb ik op 21 december dat antwoord ontvangen... Um, en uh, ik kwalificeer zelf dat antwoord als een uh, kluitje in het riet. Nou, dit uh, is een illustratie van wat ook andere organisaties, dus vluchtelingenwerk, Amnesty, uh, meemaken met het ministerie als het gaat om asielzaken. Ja en bedenk daarbij dat uh, in het geval van of hij helemaal niet in vreemdelingen detentie had mogen zitten. Dat kwam door een systeemfout dat ze hem toch hebben opgepakt. Nou, die systeemfout was ook al lang bekend, hoog in de boom. Ook op het ministerie zei uh, de inspectie vandaag. Ja, fout op fout. En uh, er werd niets mee gedaan. En wat maakte dat los bij de partijen in de Kamer? Nou ja, gisteren merkte je al inderdaad dat uh, partijen het ergste vrezen. Met name de partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum. Uh, de Partij van de Arbeid hield zich gisteren nogal op de vlakte. Want zij zijn natuurlijk in het verleden erg kritisch geweest op de asielopvang. Ja, en vandaag uh, um, ja, ontkwam de Partij van de Arbeid er ook niet aan om toch ook hier zeer kritisch over te zijn. Jeroen Rekour. Nou, we hebben zojuist de ombudsman gesproken, die heeft twee rapporten geschreven. Eén rapport over overlijden in detentie. Het tweede signaal is een tweede rapport van de ombudsman, waar ook de Partij van de Arbeid al vaak aandacht voor heeft gevraagd. Dat is namelijk de humaniteit van de vreemdelingenbewaring. Vreemdelingen worden op, deze, op dit moment op zo'n manier in een gevangenis behandeld dat ze vaak slechter af zijn dan gewone gedetineerden. Dat moet echt anders. Veel andere partijen hebben gezegd. Mocht blijken dat Teven of zijn voorgangers dit soort signalen hebben genegeerd, ja, dan komt de discussie over zijn positie om de hoek kijken. Is het terecht om het daar dan over te hebben? Ja, maar natuurlijk. Er is niet, niet weinig gebeurd. Er zijn in de zaak Dolmatov grote fouten gemaakt. En mogelijk is het nog breder dan dat. Nou, evident dat je dan gaat kijken, wat betekent dan de politieke de ministeriële verantwoordelijkheid. Wat, dat, wat de uitkomst is. Daar ga ik niet op speculeren, dat is echt prematuur. Nou, dat zal dus morgen moeten blijken, maar dit klinkt toch al een stuk kritischer dan... Uh, we zien het debat met vertrouwen tegemoet van Diederik Samson van gisteren. Ja, Er is in ieder geval één partij die al precies weet uh, hoe het moet aflopen... met staatssecretaris Teven, dat is de SP, Sharon Gesthuizen. De conclusie dat de staatssecretaris in ieder geval zeer goed op de hoogte... moet zijn geweest van uh, uh, verschillende misstanden in de asielketen... en dat hij zich daarvoor uh, doof heeft gehouden... Uh, en ook onvoldoende de kritiek van toch een onafhankelijke instantie... zoals de ombudsman uh, te gemakkelijk terzijde heeft uh, geschoven. En wat mij betreft is de emmer dan ook wel echt vol. En wat betekent dat dan? Nou ja, ik zou de staatssecretaris... als ik de staatssecretaris was, dan zou ik de eer aan mezelf houden... en zou ik opstappen. U vindt eigenlijk dat u dat niet eens zou moeten vragen aan hem? Nee. Ik zou dat als, ik, als staatssecretaris stevig verstandig is dan houdt hij de eer aan zichzelf. Nou, en daarmee is de SP de eerste die zegt... weg met deze staatssecretaris. Morgen een uh, spannend debat, dan horen we meer van jou. Michiel Breedveld was dat vanuit Den Haag. De Groot-Brittannië nam vandaag in stijl afscheid van Margaret Thatcher. In Londen zagen duizenden mensen... hoe militairen in vol ornaat haar kist vervoerden... onderweg naar de Sint-Paul's Cathedral. En daar waren meer dan 2000 mensen te gast... bij de uitvaartplechtigheid. My brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. After the storm of a life lived in the heat of political controversy, there is a great calm. The storm of conflicting opinions centres on the Mrs Thatcher who became a symbolic figure, even an ism. But today, the remains of the real Margaret Hilda Thatcher are here at her funeral service. Lying here, she is one of us, subject to the common destiny. ...of all human beings. Correspondent Anne Sane heeft de plechtigheden gevolgd. Anne, het zou een, ja, een eenvoudige dienst worden. Hè? Dat uh, was haar eigen verzoek. Was het dat uiteindelijk ook, als je het allemaal zo uh, achteraf bekijkt? Ja, in de zekere zin wel. Natuurlijk was het een grote operatie vanwege de wegen die afgezet werden in centraal Londen. De politie in de hoogste staat van paraatheid en nieuwszenders die live uitzonden. Maar de plechtigheid zelf was vrij ja, plechtig en eenvoudig. Tijdens de dienst las de kleindochter van Thatcher een bijbeltekst voor. En ook premier David Cameron las een stuk voor uit de bijbel. Ze werd dus niet persoonlijk herdacht op de bischop van Londen na die wel een persoonlijke nood plaatste. Maar verder was het geen emotioneel spectatie. Alles gebeurde zoals het hoorde en volgens het protocol, precies zoals Thatcher dat zelf ook gewild zou hebben. Ja En die kleindochter hè, van 19, die hoorden we net ook, die, die viel wel op in, uh, in Groot-Brittannië. Ja, zeker. Ze lijkt uh, inderdaad de harten van de Britten te hebben gestolen. Ze las dus inderdaad een uh, bijbeltekst voor, uit haar hoofd. En de Britse commentatoren vonden haar remarkable, zoals ze dat uh, uitdrukte. Mensen waren onder de indruk van haar rustige en volwassen manier van voorlezen. En dat op de begrafenis van haar oma, dat uh, werd als heel belangrijk. Bijzonder ervaren. Bijzonder was ook dat Queen Elizabeth erbij was. Dat is normaal gesproken ook niet zo als een premier overleden is en begraven wordt. Nee, dat is uh, normaal inderdaad niet zo. Dat is uh, tegen het protocol officieel. Um, de enige voormalige minister-president uh, bij wie ze wiens begrafenis heeft bijgewoond... dat was die van uh, Winston Churchill in 1965. Um, er is niet officieel bekendgemaakt waarom uh, ze wel bij de uitvaart van Thatcher was. Uh, maar we kunnen wel raden. Ten eerste is uh, Thatcher toch een van de belangrijkste politica geweest in de Britse geschiedenis. En ten tweede waren er ook veel gasten uit het buitenland. Dus ze dienden ook als uh, gastvrouw. Ja, ik, ik zei wel net begrafenis, maar ze wordt uiteindelijk gecremeerd, hè, Margaret Thatcher. Ja, ja bijna alle plechtigheden zijn nu voorbij. Uh, na de operatie, uh, of sorry, na de openbare diensten uh, in St Paul's Cathedral uh, was er nog een receptie voor familie en vrienden van Thatcher. En op dit moment wordt de rouwwagen naar het crematorium in uh, Zuid-Londen gebracht. Daar wordt ze gecremeerd in kleine kring en uh, bijgezet bij haar man Dennis. Annezane was dat vanuit Londen. Dan Boston. Carlos Arredondo is een van de namen die voor altijd verbonden zullen blijven aan de bomaanslagen daar eergisteren. gisteren. Zijn zoon zat namelijk in het Amerikaanse leger. Uh, hij kwam om het leven in Irak. En zijn vader stond nu langs de kant bij de marathon om een groep militairen aan te moedigen die meeliepen om zijn zoon te eren. We willen sure when the when the veterans went by, everybody gonna be cheering. And we was just around the corner for the, the first. Arredondo wilde dat er goed gejuicht zou worden als zijn militairen voorbij kwamen. Hij was juist bezig de menigte aan te sporen toen de eerste bom afging. Iedereen rende weg, maar Arredondo ging de andere kant op en sprong over de afzetting. When I jumped the fence to the other side was a horrific scene. You know, seeing all these people lying in the ground with our missing limbs, broken limbs. Achter de hekken zag Arendondo de ravage die de eerste bom had aangericht: gebroken benen, afgerukte ledematen, zware verwondingen. But much I stay with this young man because he was really bleeding. Hij ontfermde zich over één jonge man, Jeff Bauman, die Arendondo's zoon had kunnen wezen. Jeff's beide benen waren weggeslagen. Uh, when, when I first saw him in the ground, I went on my knees en I told him they help us on the way you know, stay calm. Om te voorkomen dat Jeff in shock zou raken, bleef hij met hem praten. En een verpleger hielp Arredondo om Jeff zo snel mogelijk af te voeren. In een rolstoel. Maar waarom deed Arredondo dit? You know, doing for my I stand by Op dat moment deden die militairen iets voor mijn zoon. Dan kan ik niet stil blijven zitten als anderen in nood zijn. Een van de manieren van Arredondo om over het verdriet van het verlies van zijn zoon heen te komen, is het uitdelen van Amerikaanse vlaggetjes. Overal, in heel het land. Maar I was de vlag pick it up and put in my packet and i brought their home you know this is all blood from the victims van the splash and yes in de chaos pakte de soldatenvader een van zijn vlaggetjes op dat geheel doordrenkt is met bloed and even heeft zijn zoon niet kunnen redden maar jeff wel die krijgt dan ook dit vlaggetje. Als het je even weet te vinden in het ziekenhuis... u hoort een verslag van onze correspondenten Wessel de Jong en Wouter Zwart uit Boston. De politie doet nog steeds onderzoek op de plek van de aanslagen. Er zijn aanwijzingen dat er tijdmechanismen zijn gebruikt... om de bommen te laten ontploffen. Geen afstandsbediening. Het uh, wordt allemaal onderzocht. Ze hebben 2000 foto's en filmpjes gekregen. De FBI die zijn ze nu allemaal aan het onderzoeken. En president Obama die gaat morgen naar Boston om slachtoffers te herdenken. Dan de avondspits. Edwin Gerritsen, hoe is het ermee? Het is een normale woensdagavondspits met weinig opvallende files. De meeste files staan rond Rotterdam en in het midden van het land. De langste file staat op de A50 van Arnhem naar Os, tussen Knoop het Grijshoort en Knoop het Ewijk. 10 kilometer. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Het debat over het sociaal akkoord in de Tweede Kamer is even geschorst. Het kabinet denkt na over de ingediende moties. Joost Vullings, uh, ja, ze moeten nadenken, Joost, dan betekent dat dat er meestal een wat gevoelige motie op tafel ligt. Ja, die ligt er uh, zeker op tafel. Dan nou, laat ik het even uh, goed inleiden. Nou, ieder, iedereen <laughs> ja. in Den Haag denkt dus... uiteindelijk zijn er extra bezuinigingen voor 2014 nodig. Nou, Het kabinet zegt, wij hebben afgesproken in het sociaal akkoord... dat we wachten op de cijfers van augustus van het Centraal Planbureau. En dan gaan we een beslissing nemen... over welke bezuinigingen. Maar nu luchtte dus een motie van D66, CDA, ChristenUnie en SGP. En die stelt, benek nu al eerder, dus voor de zomer... waarop je wilt gaan bezuinigen. Uh, dan ga ermee dan in debat met de Tweede Kamer... en regel dan ook steun bij de oppositie. Nou, dat idee wordt in ieder geval al afgewezen... door de fracties van de Partij van de Arbeid en de VVD. En toen Halbe Zelstra dat zei... kwam Alexander Pechtold van D66 naar voren. En die was toch wel, wel pissig. En die zei van, ja, als jullie dat doen, dan ga ik de rest ook tot augustus blokkeren. Alle voorstellen van de AWBZ die dan in de Tweede Kamer komen... de kindregeling, allemaal grote dingen die geregeld moeten worden... het leenstelsel, die ministers willen verder... dan werk ik niet meer mee. Nou, dat heet dus gewoon chantage. Dus ja, de gemoederen lopen toch nog een beetje op. En de vraag is natuurlijk nu, wat doet het kabinet met die motie? En dat gaan we hopelijk voor half zeven horen. Ja, en nog even over de, over de motieven. Je had het eerder ook al over uh, de vakantie. Dat, dat Pechtold en de anderen graag op vakantie nou, wilden in augustus. Ja. Uh, kan het ook zijn dat ze een wichtproject proberen te drijven in de coalitie? Wat zit hierachter? Nou, kijk, nee, uiteindelijk... Of willen ze echt duidelijkheid voor ze willen, de burger? Ze, ja, kan ze, ook. ja, ze willen duidelijkheid voor de burger. Van, ja, als, die, als iedereen ervan overtuigd is dat die bezuinigingen er toch aankomen... waarom wachten tot augustus, september om daar een besluit over te nemen? Uh, en aangezien het pakket dat op tafel ligt... Uh, wat het kabinet al eerder had verzonnen, dat dan afgestoft gaat worden... daarvan zegt de oppositie, daarvan zei, zijn we het gewoon niet mee eens. Dat gaat het ook niet redden in de Eerste Kamer. Dus regel een pakket waar wij het ook mee eens kunnen zijn... en regel het snel, dan weet iedereen in Nederland in ieder geval... van. Mocht er extra bezuinigd worden, en dan gaan we vanuit waar er dan op bezuinigd worden. En dat moet dan weer die helderheid en die rust geven. Joost Vullings vanuit Den Haag. Zo het media-overzicht. Nu level 42. Running in the family. I'm a dad, I mean, he said that we would thank him later All day he was solid as a rock But by 8 o'clock we'd be crumbling One night my brother drove and me Climbed down the family tree That grew outside our bedroom window We ran though we knew we couldn't last Running from the past the Things that we were born to be Looking back it's so bizarre It's so bizarre was dat. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. We zingen soms ook mee Freddy van Tijn met het mediaoverzicht. Ja, we beginnen het Media Overzicht in Israël. A number of explosions were heard in the Alut region. Immediately our bomb disposal experts and so the Israeli police searched the different areas. We found two rocket sites where there's damage that has been caused without any injuries. We hebben de beveiliging in de Ayat-regio verhoogd. We vragen de bewoners om, als de sirenes afgaan, onmiddellijk in veilige gebieden en zones te ja, gaan. Als de sirenes afgaan, moeten mensen zichzelf in veiligheid brengen. Bij Jewish News 1 vertelde een Israëlische politieagent over de inslagen van morgen in de badplaats Ayat. Twee raketinslagen geen gewonden. De Israëlische krant Haaretz schrijft dat het militante islamisten zijn die verantwoordelijkheid hebben opgeheist voor het afvuren van deze raketten. Maar op de nieuwsite Arut Sheva zijn de raketten maar een bijzin in een artikel over de plannen die Eilat heeft om de BTW in te voeren. Een demonstratie daartegen is vanmorgen afgelast in verband met die raketbeschietingen. Op Twitter vertelt de Latijns- Amerika-correspondent Van Trouw in de persdienst dat hij met de coördinator van een stemkantoor in Caracas heeft gesproken. En dat hij uh, tal van onregelmatigheden heeft gezien. Daar vertelde hij over onregelmatigheden bij het stembureau afgelopen zondag. Toen waren in Venezuela de presidentsverkiezingen. Die werden gewonnen officieel door interim-president Nicolas Maduro. Vanavond kunt u bij de NOS op televisie en bij RTL het interview zien dat Marielle Tweebeke en Rick Nieman hadden met prins Willem-Alexander en prinses Maxima over het aanstaande koningschap. In 1980 werd prinses Beatrix geïnterviewd. Interviewer Ad Bent, vraagt Beatrix hoe zij zich erop heeft voorbereid dat ze koningin wordt. Want ja, daar is geen opleiding voor. Ja, er is geen opleiding voor, er is ook geen school voor. Dat heeft, dat heeft u goed gezien. Maar dat is eigenlijk iets waar je zelf wel een beetje in scholen kunt. Andere kant moet ik geloof ik wel zeggen dat het echte werk van de koningin. Daarbij heb ik natuurlijk ook geen opleiding in gehad. Omdat mijn moeder dat uiteraard voor zichzelf heeft gehouden. Het geheim van Soesdijk, dat zoals het bekend is, heeft ook voor ons gegolden. Vanavond meer om half negen. Niet over van koningin Beatrix, maar van aanstaande koning Willem-Alexander. AT5 schrijft op de site over Remco van Lent, die in het buitenland is ondergedoken en naar Nederland kwam om te getuigen in de zogenoemde Amsterdamse afperszaak. In een e-mail aan Vrij Nederland zegt van Lent dat hij een oproep had gekregen voor de verkeerde plaats. Er stond in dat hij naar de rechtbank in Rotterdam moest, maar de zaak was in de bunker in Amsterdam. Hij schrijft, we hebben ergens op de bank moeten slapen en zijn na dit fiasco maar weer weggegaan. Ja, uilen hebben we al gehad en vosjes. En vanaf vandaag zijn bevers in de Biesbos live te volgen... via een website van Staatsbosbeheer. Er staan camera's op. Een kwart eeuw geleden werden de eerste bevers uitgezet in de Biesbos. Inmiddels zijn er 107 beverburgten en nummer 108 is in aanbouw. Meld om Roep Brabant en Staatsbosbeheer. Daar kan je het volgen op de website. Tot zover het Mediaoverzicht. We gaan naar het nieuws van 6 uur.